4 uur Duif Nederwit met het NOS-journaal. De explosieve opruimingsdienst gaat onderzoeken... waardoor een oude betonnen bak op het strand van Rittem in Zeeland is geëxplodeerd. De brokstukken van de bak liggen verspreid over het strand. De EOD gaat als het app wordt onderzoeken of de caisson met explosieven is opgeblazen. Omwonenden zeggen dat ze gisteravond meteen na de knal... twee auto's met hoge snelheid hebben zien wegrijden. Er is gisteravond al onderzoek gedaan naar de oorzaak van de knal... maar toen was de betonnen bak door het hoge water nog niet zichtbaar... Vanochtend werd duidelijk dat de betonnenbak, die wordt gebruikt in de waterbouw, was ontploft. De politie van Berlijn heeft vannacht een man op heterdaad betrapt die een auto in brand stak. De politie was gealarmeerd in verband met een andere autobrand. De agenten zagen hem, toen bij een auto, zagen hem toen bij een auto staan die in brand vloog. Kort na zijn aanhouding werden vlakbij nog twee brandende auto's gevonden. De Duitse politie denkt dat de man van 25 ook die heeft aangestoken... Onderzocht wordt of hij ook degene is die achter honderden andere autobranden zit. Sinds januari zijn in Berlijn 550 auto's in vlammen opgegaan, soms tientallen per nacht. In Jemen woeden sinds de terugkeer van president Saleh zware gevechten. Daarbij zijn volgens mediaberichten alleen al vandaag zeker 40 mensen gedood. Er wordt op zeker drie plaatsen in de hoofdstad Sanaa hevige gevochten. Op het centrale plein worden geschoten met luchtafweergeschut, granaatwerpers en automatische wapens. President Saleh keerde gisteren onverwacht in Jemen terug. Een voetballer van Bayern München is gearresteerd op verdenking van brandstichting. De Braziliaanse verdediger Breno wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn... voor het stichten van de brand die dinsdag zijn villa bij München in de as legde. Onderzoek heeft uitgewezen dat het vuur waarschijnlijk is aangestoken. De 21-jarige Breno kwam in 2008 over van Sao Paulo. Hij speelde door blessures maar weinig. Breno zou psychische problemen hebben. Het weer zijn flinke zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken middagtemperatuur 18 graden in het noorden 21 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig met in de ochtend plaatselijk wat mist. Het wordt dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ANEWE verkeersinformatie. Op de A2 den Bosch richting Utrecht staat file tussen Knoopend en Everdingen en nieuwe Gein 5 kilometer. heeft te maken met werkzaamheden. Het alternatief is de A 27 en de A12. De A20 bij Rotterdam vanuit Gouda tussen knooppunt plein en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk op de A13, maar daar is de weg weer vrij. En de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen. Er zijn dit weekend werkzaamheden in de Vlakentunnel. De tunnel is in beide richtingen dicht. Het zorgt vooral voor file vanuit Bergen-op-Zoom tussen de afrit Kruiningen en de Vlakentunnel 3 kilometer. Koffie? Ik moet toch wachten op het laden van... Hey. Is die site nu al geladen? Ja, wachten op een site is verleden tijd. Maar, koffie? Werken wordt nog leuker met Ziggo Zakelijk. Zo zijn websites veel eerder geladen... kunt u supersnel werken in de cloud... en tegelijkertijd online muziek luisteren. Dus kies Office Basis. Het alles in één pakket voor ondernemers... met telefonie, televisie en supersnel internet tot wel 120 MB. Kijk op ziggozakelijk.nl. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan?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 Opium. Opium tot uh, half vijf hier op Radio... Uh... Een uh, Straks een gesprek met Leonard van der Valk. Die heeft een boek geschreven over. Uh, dat heet, het boek heet Duivelsmuziek. Is een fietstocht geweest van Memphis naar New Orleans. Uh, met, met, ja, naar nou, fietstocht. Ja, dat is leuk dat ik er nu toch over begin. Kun je misschien meteen even schakelen met uh, Gio Lippensel? Die, die is ook met een fietstocht bezig. Althans, hij kijkt naar fietsers. Ja, ja, ja zo'n fietstocht zou je toch zelf niet willen meemaken? Nee. Hoor, want dan gaat het veel te hard voor. Dan uh, stokt de adem. En dat is uh, niet fijn om zo hard rond te rijden. We zitten wel in de volle finale nu van het WK voor de vrouwen. En nu krijgen we ook. Ook wel een spervuur aan demarage. Zojuist Italiaanse kampioenen Noemi Cantele die probeerde weg te reizen. Ze kreeg Kirsten Wild met zich mee. Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en nog een paar buitenlandse concurrenten. Maar uiteindelijk werden zij weer teruggepakt. Nee, nee, nee. En eigenlijk is iedere poging die op dit moment wordt gewaagd is uh, tot, uh, ja, tot mislukken gedoemd, want het lukt maar niet. Iedereen die weg probeert te rijden, wordt weer teruggepakt. Maar wel een onrustige finale. We hebben nog een kilometer of 35 te rijden. Fijn, dankjewel. En nee, had niks met uh, Gio Lippens te maken, dat begrijpt u natuurlijk. We gaan, uh, uh, voordat ik met, uh, met Leendert over die fietstocht ga uh, praten... eerst eventjes naar het Internationaal Kamermuziekfestival in Den Haag... Dat is in de volle gang. Dat wil zeggen het slotweekend is in volle gang. Uh, morgen is er het high tea concert als afsluiting. En de artistiek leider van het festival Eva Stegeman... die heeft denk ik net haar viool ingepakt. Want die heeft uh, je, hebt, je hebt toch net een concert gegeven ook weer, Eva? Uh, nou nee, maar ik zit midden in een repetitie inderdaad... voor dat high tea concert. Dus oh. Ik heb de veel inderdaad hier in mijn hand. En we houden gewoon eventjes uh, pauze hier. Ja, want, ik, even ja, heel goed. Want ik, ik dacht dat je net het kinderconcert Trommelvuur achter de rug had. Dat is niet zo. Ja, dat klopt. Dat is net geweest, maar daar speel ik zelf niet in. Daar speel je, oh, ik dacht je, dat jij als artistiek leider ongeveer overal in meespeelde, maar dat is dus niet het geval. Nee, niet in alles. Nee. In, drie van de, in drie concerten van de hele week. Het ja. Ja. Lijk, Lijkt me leuk om, om uh, baas te zijn over je eigen festival, toch? Het is de negende keer al, maar toch? Ja, nou, het, het, het leukste is eigenlijk om, uh, om zo'n heel festival vorm te kunnen geven in de programmering. Om, uh, ja. Daarin je eigen keuzes uh, te kunnen maken en er een grote lijn in uit te zetten. Dat is althans wat ik er erg leuk aan vind. Ja, je probeert ook uh, elk jaar een soort uh, thema aan het festival te verbinden. Dit keer was het uh, ontmoeting, als ik het me niet vergis. Verbindenissen? Verbindenissen, ja. ja, ja. ja. En dat komt uh, in elk concert uh, in een andere vorm tot uiting. Um, in het slotconcert uh, hebben we. Um, speciaal voor het festival, het Nexus Festival Orkest, muzika Nexus Festival Orkest, samengesteld. Ja. Hè, Nexus ver, uh, Netwerk in het Latijn. Mm -hmm. Dus daar komt heel, heel Den Haag samen, van de uh, winnaars van het Prinses Cristina Concours, conservatoriumstudenten, festivalmusicie, um, residentieorkest. Um, dus daar komen alle gelederen van het Haagse muziekleven samen. Dus eigenlijk de ultieme verbindenis tot slot. Ja. Dat is mooi. En dan wil je ook nog dat zoveel mogelijk hagenese of hagenaars... en dat die ook nog daar naartoe komen natuurlijk? Ja, dat zou mooi zijn. En het liefst allemaal met een zelfgebakken taart. Want wie een uh, wie zelfgebakken taart meebrengt, die krijgt een extra toegangskaart aan de kassa. En, uh, en dan hebben we het echt over een hele taart. En niet over één puntje, maar echt een taart. Nee, je moet echt zelf, thuis, taart bakken. Ja, dat bent... is wel de bedoeling. Heb je, heb je deze week dan nog tijd gehad om zelf ook taarten te bakken... of uh, laat je dat dan echt aan de bezoekers over? Nou, ik doe even de muzikale taart morgen. Is al een inschatting te geven van hoeveel mensen er ook daadwerkelijk komen met een taart? Of heb je daar nog geen idee van? Ik heb geen idee. Maar vorig jaar waren het er heel wat. De bedoeling is wel dat de hele nieuwe kerk echt heerlijk gaat geuren met allerlei heerlijke taartrecepten, zeg maar. Goed, dus iedereen die morgen daar uh, met een taart verschijnt... die, die krijgt het uh, tweede kaartje gratis, dat is mooi. En vanavond is er ja. nog het, uh, het uh, avondconcert in Kasteel Duivenvoorde. Uh, wat, ja. wat, wat is daar te, te beleven? Um, daar spelen Marike Schneeman sluit, Jaap de Linde cello en Bart van Oort de Pianoforte. Mm -hmm. Een uh, heel mooi programma waarin onder andere li uh, liedbewerkingen van Frans Schubert... Ja titel van het uh, concert is ook fluit, fluit zingt haar lied. Dus dat is weer een andere vorm van verbindenissen. Hè, poëzie en muziek. En dat alles uh, door de klanken van het fluit eigenlijk. Ja, ja, ja. Nou is dit een negende editie. Dat betekent volgend jaar een, een, een lustrum. De tiende editie van het uh, internationaal Kamer Muziekfestival in Den Haag. Uh, ik neem aan dat je daar op een of andere manier gigantisch gaat uitpakken. Of iets, iets bijzonders in het verschiet hebt. Wat ga je doen? Ja, dat wordt natuurlijk, uh, wordt natuurlijk feest. Uh, we, we zijn nu nog bezig met de negende editie, maar ik denk natuurlijk aan een jubileumboek. Ik denk ook aan een uh, cd-compilatie van, van opnames van de afgelopen negen jaar. Mm. En natuurlijk een, uh, ja, een prachtig programma, maar dat hou ik nog even voor me. Ja, maar daar ben je wel druk mee bezig al. Ja, zeker in mijn hoofd. Dat is al van alles. Dus ja. Ja. Ja. al die nootjes door, dat kan allemaal wel, om je daarop te concentreren. Goed. Nou, ontzettend bedankt. Heel veel plezier nog uh, dit laatste weekend. En ik hoop inderdaad dat het morgen uh, ontzettend druk wordt in de Nieuwe Kerk... met heel veel, uh, met heel veel taarten. Ik bedoel dus echte dat helpen taarten. Dat hopen wij ook. Ja, goed. Dat hopen wij ook. Fijn, dankjewel. Eva Stegenman was dat. Wilt u meer informatie over het programma... dan kunt u uh, naar hun site uh, www.kamermuziekfestivaldenhaag.nl Ik ben blij dat u nog even gebleven is. Uh, JP Dentex, het uh, laatste nummer wat hij gaat spelen, dat heet... JP, kun je het zelf aankondigen? Hollanda die amo. You're making me whole All the guys in the pool You're an beacon to my soul From San Fran to Brussels They skipped Amsterdam But I sing to its glory Wherever I am, my city of magic, well, no clouds to ground. I'm taking it with me. Wherever I'm bound, All oh, on, no, no, Diamond. No, no. You're making me. that in the polder You're a beacon to my soul La vita è Your light is my vision You're a plain, simple thing Star Talk show host Can drive us apart at thuis in the polder You're a beacon to my soul Hold on the diamant You're making me home I wasn't cool in a milo You're a beacon to my soul Beacon to my soul, you're a beacon to my soul. Well, IA, dat was J.P. De Dix met Yvonne Ebers op elektrische piano zang. Arnaud van den Berg, bas en zang. En de cd, die heet Speak Diary. En die is in de winkel verkrijgbaar. En de cd Tour, die is afgelopen week begonnen. En tot en met 5 december, mooie dag, is J.P. in een aantal theaters te zien. Gaat dat zien, mooi. Um, muziek, stel ik voor. eigenlijk het geluid van, de, van uh, fietsbanden op het asfalt doorheen moeten horen... maar dat doen we dan niet. Uh, duivelsmuziek hoort u van Robert Johnson... die zijn ziel aan de duivel zou hebben verkocht in ruil voor zijn virtuoze gitaarspel. Een van de vele muzikale legendes uit de Deep South. De geboortegrond van de jazz, de blues en de rock'n'roll. Schrijver Leonard van der Valk die maakte een fietstocht... van Memphis naar New Orleans... en tekende deze verhalen op in het boek Duivels Muziek. Ja, Leonard, fijn dat je er bent. Uh, Amerika dat staat bekend als een, als een autoland met, met prima wegen. Er <lacht> zijn ook heel veel boeken over geschreven. Waarom wilde jij de, deze tocht nou zo, zo nodig op de fiets doen? Ja, um, nou eigenlijk om de simpele reden dat een auto mij wat te snel gaat... voor dit soort uh, uh, reizen. Um, en te voet is dan weer net even wat te langzaam... En... Uh -huh. Op de fiets heb je precies de juiste snelheid wat dat betreft om ook... Uh, ja, je ziet het landschap veranderen. Je ziet uh, wat er gebeurt om je heen. En je moet ook direct wat met dat wat er om je heen gebeurt. Want je, je bent gewoon uh, in, pardon, in, de, in de buitenlucht. Eh, ja. En niet in je bubbel in de auto, zeg maar. Hè, waar je je veilige uh, zone hebt. Uh, dus je bent wat meer overgeleverd aan wat je tegenkomt. En dat leek me nou, nou juist uh, mooi om te doen ja. nou, op zo'n reis. Ja. Wat, wat even, hoeveel kilometer is het van, van Memphis naar New Orleans? Gewoon Breed? Als je, als je hemelsbreed gaat, dan is het volgens mij uh, ongeveer 800 ja, kilometer. Ja. Is... Wij hebben wat uh, onlogische routes genomen, ja, waardoor ja, het wat ja, langer ja, werd. Ja. Je, je zegt, je bent meer dus, uh, in, in touch met wat je tegenkomt. Wat, wat kom je tegen onderweg? Um, nou, voor, Vooral uh, in de delta dan dus uh, echt uh, uitgestrekte uh, gebieden. Dus dan kom je eigenlijk weinig tegen. Uh, wat het ook wel weer erg interessant maakt. Je komt het, uh, katoenvelden tegen en, uh, uh, en af en toe een truck. Um, maar goed, uh, we moesten natuurlijk ook bijvoorbeeld op zoek naar slaapplekken. en, uh, nou ja, Dus dan kom je uiteindelijk in kleine stadjes. Uh, waar je ook veel ziet dat dat uh, vroeger uh, ja, hele bruisende steden waren. Waar uh, bijvoorbeeld ook veel bluesmuzikanten uh, waren. Uh, nu zijn dat uh, vrijwel uitgestorven dorpjes, ja. uh, compleet in verval. Ja, want je, want je bent zo op de hoogte van die geschiedenis dat je weet dat die... Dorpjes ooit bloeien, bloeiend waren en dat die mu muzikanten daar waren? Ja, van, van sommigen is, is het gewoon heel duidelijk. Daar hebben ze echt sporen achtergelaten, muzikanten die daar vandaan komen. Ja. Um, maar uh, het, het bluespubliek zat uh, vooral in de, in de laaggescholde uh, arbeid. Ja. En, uh, uh, Stadjes die uh, volledig op de landbouw. Of, of juist omdat ze aan de Mississippi lagen. die een haven hadden. en zo. Daar, daar bloeide die, uh, ja, die muziek. Ja. Ja. Is dat wel een teleurstelling als je daar doorheen fietst. en je ziet dat het alleen maar. Uh, een, ja, een beetje een vervallen bende is? Ja. Nou. Uh, de, natuurlijk uh, was het was nog mooier geweest als, uh, als we daar uh, in elke kroeg uh, geweldige muzikanten hadden gezien. Ja. Maar, was uh, dat het idee waarmee je op pad ging? Dacht je dat het ja, nog zo was of niet? Ja, nou ja, goed. Uh, we wisten het niet helemaal natuurlijk. Maar uh, we hadden wel sterk het vermoeden dat het niet meer zou zijn als, hmm. in de, als in de jaren 30 of nee. in de jaren 50. Ehm ja. um, Nee, dus, dus wat we wel heel, heel erg merkten... is dat uit die delta toch wel uh, met de mensen die weg zijn gegaan... omdat, uh, omdat die hele katoenindustrie uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, ofwel vervangen is door andere industrie of, of uh, gemarginaliseerd is... Um, dat, dat daardoor veel mensen weg zijn. En daarmee verdwijnt ook voor een deel die muziek, ja. Dus, yeah. dus wat, wat je nog aantreft aan, aan Echt Blues... is toch vaak op, uh, uh, op toeristen gericht... Maar uh, als je goed zoekt, dan kun je natuurlijk altijd nog wel ergens ja. uh, weer iets goeds... Uh... Ja, je voelt je geen toerist, hè? <laughs> nou ja, goed, v ja, uiteindelijk zijn we dat allezend. natuurlijk gewoon wel. Ja. Maar ja. ja, we hadden een beetje een andere. We hadden natuurlijk ons een, een soort journalistieke opdracht opgelegd. Dus uh, dan ja. uh, probeerden we ons wat aan de, aan de toeristische dingen te onttrekken. Want mensen die echt alleen maar als toerist zijn, dat vind je eigenlijk maar niks, toch? <laughs> nee. Dus lees ik het wel. Nee, ja. nee, nee, maar zo is, zo is Ja, ik snap het, dat, dat uh, af en toe... Uh, probeer ik daar wat over te zeggen in het boek. Maar ik, ik, iedereen die daarheen wil, omdat ze die muziek goed vinden... moeten dat vooral doen natuurlijk. Ja, dat, ja, uh... ja, ja. <laughs> laten we die, die 800 kilometer... het is een heel eind, maar, maar we hebben maar 11 minuten... maar laten we toch die in drie fases proberen... met muziek uh, geïllustreerd nog even over te doen, dunnetjes. Uh, straks de Mississippi Delta en New Orleans. Maar laten we met Memphis beginnen... Uh, waarom wou je eigenlijk daar trouwens beginnen? Wat, wat was het idee? Want Elvis denk ik dan, Memphis. Maar jij ja. Elvis, daar wil je helemaal niks van weten. Nou, nee, dat, zo is het ook niet. Maar voor Elvis was voor ons inderdaad niet de reden. Uh, wel um, dat, daar, er wordt van Memphis gezegd, daar wordt rock'n'roll uh, geboren. Um, nou, en de rock'n'roll komt uiteindelijk uh, voort uit Blues... Um, dus uh, daarom wilden we dat, uh, dat eens gaan bekijken. Maar ook omdat heel erg veel uh, muzikanten die uit de delta kwamen... Uh, uiteindelijk via Memphis naar het noorden gingen, naar Chicago. Nou, verder niet op ingaan, maar daar ontwikkelt zich een ander soort uh, bluesstijl eigenlijk. Ja. Maar dat zie je in Memphis ook al. Dus Howling Wolf bijvoorbeeld die, uh, en B.B. King is heel du duidelijk aan Memphis... Uh, ja. uh, uh, en uh, in Memphis zit ook Stax uh, Studio. Wat dan eigenlijk, uh, dat is niet blues, het label, wat, uh, wat deze muzikanten groot heeft gemaakt. Ja, ja dat is een, een soul-label eigenlijk voornamelijk. Maar er, zit, er zaten ook een aantal uh, blues muzikanten bij. Ja. En uh, dat was eigenlijk een beetje de, de zuidelijke tegenhanger van Motown. Ja. En, en wat mij betreft uh, uh, vele malen beter <laughs> dan Motown. <laughs> nee, dat had ik al begrepen. Ja, ja. Nou, dat, ik wat, heb zo mijn voorkeur. Je, je bent in die studio geweest, daar staat dan een auto orgel en daar is dit op gemaakt. Heel leuk om even te praten. Zo. zo klinkt dat orgel dan. De nummer van de Bukkertien, MG's, Green Onions. Ja. Daar, sta, daar sta je dan naast, naast ja. zo'n zo orgel. Je wilt even ja. een Nemen een slokje Ik daar? Nemen even een slok? Ja. Uh, Naast dat oorlog, en verzucht je eigenlijk ja. Vrijwel alle platen die ik thuis draai, zijn van voor 1968. Is dat de constatering die je dan ineens? Uh, die, nou ja, uh, voor je doordringt. Kijk, uh, het is natuurlijk een, een, uh, een reis die we maken door uh, langs de zwarte muziek en uh, ook door een zwarte gemeenschap. En ja. dat werd ons opeens heel duidelijk in dat in dat Stax Museum, omdat daar ook werd verteld van nou, uh, Stax was een gemengde T en de MG's, was een gemengde yeah. band, yeah. was uitzonderlijk in die tijd. En um, dat werd ook in dat museum heel duidelijk zo verteld. Van, ah, en en uh, vanaf de, de moord uh, op Martin Luther King veranderde alles, ook binnen Stacks. En we werden ook nog eens buiten, die, uh, buiten dat museum aangesproken als, uh, als white people. Het was echt zo van, nou, wij, wij zijn daar echt... Je voelde je ineens in, heel erg blank daar. Ja, precies. Dat, ja. De, en dat is eigenlijk de hele uh, reis lang is dat zo gebleven... dat je toch iedere keer vragen moet stellen van... Ja, uh, wat doen wij hier? Want uh, het, is natuurlijk, het, het gaat om zwarte muziek. Die vinden wij heel erg tof. Yeah. En, en hoe komt dat dan eigenlijk? Yeah, yeah. Uh, en dat is, soms is het ook heel ongemakkelijk. Onder andere daar vond, was ik, dacht ik echt even van ja, uh, uh, er wordt mij hier. Uh, ik voel me inderdaad opeens heel wit. Uh, en en wat, wat moet ik daarmee? Yeah, en, ja. en dus dat, in 1968 is het dan verbonden aan dat het op dat moment echt gaat veranderen. Dat die rastegenstellingen veel. Uh, Strenger worden. Ja, dat ja, is natuurlijk ja. het jaarlijk van Martin Luther King. Of, en, ja. Ja, ja, ja. En, en, ja, en dat daar eigenlijk de burgerrechtenbeweging echt... Precies, uh, ja. ja. ja dus verderop, als je bijvoorbeeld de, de, de Cottonfields... Uh, dan zou je het liefste willen dat daar nog slaven aan het werk zijn... en dat er allerlei, allerlei liederen opklinken. Dat ja. is heel romantisch wat jij in feite naast, nastreeft, of na, ja. najaagt. Ja, voor, voor de muziek zou dat dan ja, erg mooi zijn... Ja. Hè, om, om, om dat weer terug te kunnen halen... Maar ik verlang natuurlijk niet terug naar uh, een slaafse samenleving. Nee, dat, dat we dat wel even duidelijk stilhouden. Ja, ja, ja. <laughs> uh, we gaan een uh, ander muziek, uh, muzikaal hoogtepunt uit deze reis gaan we even laten horen. De Avalon Blues van Mississippi, John Hurt. Laten we maar even naar luisteren. New York this morning, In New York this morning, just about half past nine. Taught him a morning album, couldn't hardly keep from crying. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown on my mind. But in Avalon, won't there all the time. Mississippi John Hurt met de Avalon Blues. Je hebt al deze platen heb je gewoon thuis in de kast dan hè? Uh, ik probeer zoveel veel mogelijk te verzamelen. Ja, en, en, en wat, wat, wat vind je dan van deze man nog wat, wat, wat, waar ben je naar op zoek? Ja. Uh, nou, op de, nummer op, op, op fietstocht? Dat, ja, dat nummer uh, wat we net hoorden, Avalon Blues. Daar zingt hij over Avalon. Wat, uh, uh, zijn hometown is mm -hmm. uh, wat hij zingt. Ja. Um, en uh, wij wilden dus Avalon ook uh, bezoeken. Uh, en Avalon blijkt uit nog maar drie juistjes te bestaan. of zo. Er is werkelijk helemaal niks. En we gingen ook op zoek naar zijn graf. En dat, nou ja, daar moesten we ook uh, allerlei toeren voor uithalen. Maar uiteindelijk vonden we het... Bovenop uh, ja, een heuvel. Bovenop een heuvel. Heel, eigenlijk heel anoniem, maar heel mooi graf da da da daardoor. Um, dus dat zochten we erbij. Maar wat, wat ik heel fascinerend vind aan Mississippi John Hurt is dat het, dat is een nummer uit 1928. Nou, ja. het, het, ik vind het nog steeds geweldig om naar te luisteren. Dat ja. is meer dan 80 jaar geleden. Ja. Ja. Dat, dat vind ik heel fascinerend. Als je dan bij zo'n uh, want je bent dan met een pick-up truck ben je, ben je, en de fiets achterin... Uh, zijn jullie meegenomen op ja, een modderig, modderig pad naar boven toe... waar je niet, helemaal niet had kunnen fietsen. Dat betreft een hoop ontberingen zijn we hier tegengekomen. <laughs> uh, uh, dan sta je bij het graf van zo'n man. Uh, er valt een hele mooie zonnestraal op. Met wat voor gevoel sta je er dan? dan vind je, wat, ja, wat zie je dan? Je ziet een graf. Ja, nou ja, precies. Dat, dat, ik, ik, ik had dat zelf eigenlijk ook. Ik heb daar eigenlijk... Ik ben zelf helemaal niet zoveel mee. Ik ben niet iemand die allemaal uh, van, van iedereen het graf gaat opzoeken. Um, maar ik vond vooral gewoon de plek zo mooi dat het, uh, dat het daar heel rustig en heel afgelegen was. En uh, ja, in mijn hoofd speelde dan uh, zo'n zo nummer natuurlijk bij. En dat vind ik daar eigenlijk heel erg op zijn plek. Ja, uh, dat, dat was het mooie eraan dat het een plek was uh, die, uh, ja, waar, waar je inderdaad van kan voorstellen: van nou, als je als bluesmuzikant blues ergens begraven moet worden, dan, dan is het lijkt dat wel een hier. Plek, ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Die, die reis gaat door dat, dat fietsen dat, dat wordt al maar zwaarder lijkt het wel. Is, het is is 8 no. warm... Je, je vriendin heeft het af en toe ook helemaal gehad met, met het fietsen op vaak op, op, op, op grote wegen. Want Amerika is dus heel, op fiets helemaal niet ingesteld, lijkt het? Nee, nee klopt. Uh, we probeerden wel de, de echt grote highways uh, te, te vermijden. Hmm. En dat lukte ook wel heel goed. Maar heel af en toe moest het dan toch. En dan zit je inderdaad tussen de trucks en, uh, en uh, het verkeer dat la, uh, langs raast. En, en ook heel uh, natuurlijk heel verwonderd is over uh, dat er fietsers zijn. Dus die beginnen te toeteren en weet ik het wat allemaal. Maar dat is vreselijk onrustig om, weet, uh, om langs te fietsen. Ja. Dus we probeerden zoveel mogelijk die. Ja, die achterweggetje, daar zijn er gelukkig nog wel uh, wat. Ja, dat, uh, en daar heb je weer honden. En dan heb je weer honden, ja. Het is een grote. Het is vol ontberingen. Ja. Ja. nee, dat, dat zijn. Uh, um, ik, ik heb het niet op honden. Je hebt het niet op Na deze reis helemaal niet meer, nee. denk ik. Zo. Gaan we, aan, gaan we aan de kat of zo. Nee. Hey, nog het laatste nummer. Want uiteindelijk komen jullie in New Orleans aan. Het loopt goed af, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, Drop me off in New Orleans. Het nummer van Kermit Ruffins. Ja. Is ja ik wel heel erg uh, vrolijk over. Ja. Zei al, het klinkt vrolijk. Het is ook voor jullie wel een soort bevrijding dat je uiteindelijk New Orleans bereikt, hè? Ja, ja Uiteraard was het gewoon het, het fysieke einddoel, zeg maar. Maar ja. het is ook uh, in New Orleans is, is uh, de muziek uh, veel meer echt onderdeel van de samenleving. Nog, nog steeds gewoon echt volop. Dus alles wat ze, wat ze daar doen heeft met muziek te maken lijkt ja. het wel. Ja. En, um, en iedereen speelt iets. En uh, nee, daar, daar heb je dus zo'n overweldigende keuze van waar je elke avond uh, naartoe kan gaan. Dat dat na, na die uitgestrekte gebieden van de delta, wat, wat zeker ook zo zijn charmes had. Maar is dat wel heel erg mooi om in zo'n stad aan te komen waar dat vreselijk leeft. Uh, ja, ja. En, je, en je elke bar in kunt lopen, echt letterlijk. En dan, dan heb je goede muzikanten staan die op, op elk uh, Nederlands festival uh, zouden kunnen staan. Zeg maar, van, ja, ja. Ja. Opvallend is dat het tegelijkertijd een van de, de meest criminele steden is ja. van, van Amerika. De kans om daar neergeschoten te worden is vrij. Groot. Ja. Zelfs, jullie hebben zelfs een schietpartij meegemaakt, ja. terwijl je eh, vooral met een muziekparade over straat aan het gaan bent. Ja. Is er een verklaring te geven? Want je stelt jezelf die vraag van, heeft het iets met elkaar te maken die muziek en de criminaliteit? Heb je daar een ja. antwoord op? Uh, nee, uh, maar misschien komt het ook omdat ik niet wil zeg maar dat de conclusie is dat ellende samenhangt met goede muziek. Dat, dat zou ik zo'n trage uh, conclusie vinden. Maar ja. uh, uh, het is. Um, het is wel zo dat, um, dat er misschien wel een soort uh, mentaliteit is van... Nou ja, het kan toch elk moment afgelopen zijn, laten we er maar het beste van maken. Ja. Dat, misschien dat daar dan een soort verklaring in zit. Ja. Maar, maar New Orleans is, ja, is, is een uh, stad die, uh, die het gewoon nogal voor zijn kiezen krijgt. En het zichzelf ook niet makkelijk maakt. Met Cree Katrina natuurlijk ook ja, uh, in, ja. nog in, in het uh, recente verleden. Goed, ja, ik vond het een vrij uh, boek. Ik heb bijna zin om te gaan fietsen. Maar ik vond het wel heel erg zwaar ook als ik het zo wil las. Dus alle uh, respect. Uh, respect. Duivelsmuziek ligt vanaf deze week in de winkel. Die is verschenen bij uitgeverij Veen. En het uh, muziek uit Leendert's boek vindt u via de website duivelsmuziek.nl. Dat is leuk, want dan kun je het lezen en luisteren tegelijk. Dankjewel, Leendert. Uh, dit is het einde van Opium voor deze week. Uh, volgende week zijn we er weer vanuit de Amstelfoyer. Dan onder meer Hans Kersting te gast. Die speelt De Vrek. In een stuk van Molière bij het toneel op Amsterdam. Morgen de première. En uh, u kunt de uitzending uiteraard bijwonen bij hier in Carré. Uh, vandaag de uitzending kunt u terugluisteren op www.opiumradio.nl. Straks Robert Meder met het Sportforum hier op Radio 1. En Dat is na het journaal van half vijf. En dat wordt gelezen door Marielle Hageman. Ik wens u een fijn weekend. Opium.avro.nl voor reacties op dit programma. En graag tot volgende week. Afro. Radio 1. De politie heeft vanochtend in de Brabantse plaats Budel een eind gemaakt aan een illegale houseparty. Zo'n 200 feestgangers werden afgelopen nacht rond drie uur aangetroffen op een open plaats in het bos. Omdat de overlast beperkt was, mochten ze nog een paar uur blijven dansen. Toen de feestgangers in Budel rond 6 geen aanstalten maakten om te vertrekken, werd er een noodverordening afgekondigd. De bezoekers werden weggestuurd. In Berlijn heeft de politie vannacht een man op hete daad betrapt die een auto in brand stak. Kort na zijn aanhouding werden vlakbij nog twee brandende voertuigen gevonden. De Duitse politie denkt dat de man van 25 ook die heeft aangestoken. Onderzocht wordt of hij nog meer autobranden, bij nog meer autobranden is betrokken. Sinds januari zijn in Berlijn 550 auto's in vlammen opgegaan, soms tientallen per nacht. Een voetballer van Bayern München is gearresteerd op verdenking van brandstichting. De Braziliaanse verdediger Breno wordt ervan verdacht... dat hij dinsdag de brand in zijn eigen villa bij München heeft aangestoken. De 21-jarige Breno kwam in 2008 over van Sao Paulo. Hij speelde door blessures maar weinig. Breno zou psychische problemen hebben. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Gerrit stra. Het is prachtig nazomerweer, volop zon, alleen wat hoge bewolking. En vanavond en vannacht blijft het zo goed als helder. Het koelt af naar 10 graden dicht bij zee... en plaatselijk 5 graden in het binnenland. Op veel plaatsen ontstaan mistbanken, dus dat is morgen vroeg voor het verkeer weer even oppassen. Morgen moet eerst de mist optrekken, maar daarna wordt het weer een heerlijke nazomerdag. De zon schijnt volop, al zal er in de loop van de dag vanuit het westen wel steeds meer hoge bewolking binnendrijven. De temperatuur loopt op naar 20 graden op de wadden tot plaatselijk 24 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. De wind is morgen zwak tot matig, windkracht 2 tot 4 uit zuidelijke richting... De meeste wind is morgen in het noordwesten te vinden bij Tessel en Vlieland. Maandag is er veel bewolking. In het westen valt misschien een beetje regen. Daarna wordt het opnieuw mooi nazomerweer met mistige nachten en overdag veel zon. De temperatuur komt uit op een graad of 20. Later in de week nog wat hoger. En het mooie nazomerweer lijkt aan te houden tot en met het volgend weekend. ANUW-verkeersinformatie. Ah, staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Knoopend-Everdingen en, en Nieuwegein, 5 kilometer. Wordt daar dit weekend aan de weg gewerkt. Kunt u file vermijden door om te rijden over de A27 en de A12. De A58 bergen op Zoom richting Vlissingen... voor de Vlakentunnel 3 kilometer. Ook dat komt door Werksmede. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, straks natuurlijk het sportforum zoals u dat gewend bent, ook al is de zomer net begonnen. We nemen alle belangrijke sportsgebeurtenissen van de afgelopen week door met drie gasten die ik straks nader aan u ga voorstellen. Vanaf half zes trouwens de EK volleybal Vrouwen, Nederland-Bulgarije tweede wedstrijd, het wordt daar ook spannend. En over spanning gesproken in Kopenhagen bij de WK Wielrennen, de vrouwen Gio Lippens. Ja, ze hebben ermee gewacht. Uh, totdat, uh, totdat we met de uitzending echt uh, begonnen. Want uh, de spanning is al pas sinds kort. Clara Hughes is de koploopster hier op dit wereldkampioenschap. Niet schrikken. Heeft niets met schaatsen te maken. Het is wel dezelfde. De Olympische kampioene van Turijn. van de 5 kilometer. Maar zij is er vandoor gegaan. en heeft een voorsprong van 38 seconden. op het peloton. Nog precies één rondje van 14 kilometer te rijden. Langs de lijn Sportsforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, zoals uh, gebruikelijk rond deze tijd, zo drie over half vijf op zaterdagmiddag, gaan we de afgelopen week nog eens uh, goed doornemen met de gasten hier in de studio. Ook dit keer weer een mooie tafel, zoals het heet. Tom Boot, onze vaste gast. En uh, verder op uitnodiging Bart Voorskamp, oud wielrenner. En Mario van de Ende, oud uh, scheidsrechter. Heren een, een uh, goedemiddag. Mag ik met uh, Mario, beginnen. Mario, uh, wat is jouw moment van de week? Ja, daar zit ik eigenlijk nog op te wachten. Want ik denk dat nou, het zal Marianne Vos al worden. De wereldkampioen <laughs> bij het wielrennen. Maar dat is er nog niet. Dus ik heb even voor twee anderen gekozen. En dat heeft met elkaar te maken. Dat was dat ik dinsdag en woensdag om vijf uur een aftrap zag uh, nemen... bij een uh, KNVB-bekerwedstrijd. En dan denk ik, als je nou een product in de markt zet... hoe is het nou mogelijk dat je op dinsdag en op woensdag om vijf uur... S middags een wedstrijd laat spelen. Ja, dat weet het niet mee je bedoelt, nou, uh, ik niet meer eens. Je speelt voetbal voor het publiek. En volgens mij zitten er om vijf uur nog heel veel mensen in de file. Of heel veel mensen op hun werk. Bart Vorskamp. Oud-wielrenner, wat is jouw moment van de week? Ik moest er ook even over nadenken, maar het is toch de helmen-discussie geworden. Omdat hij mij die, uh, ja, ongeveer overeenkwam met de jaren negentig. toen er een aantal dodelijke ongelukken, ongelukken waren: Cassatelli gelukkig, bijvoorbeeld. Cassatelli, Kivilev. ja, Kivilev. Maar gelukkig is dat bij. Je bedoelt een... nu de discussie over de keepers wel of ja, geen helm? Ja, wel, wel of geen helm. En uh, <laughs> ja, ik zou zeggen van. Uh, als die helm uh, ja, verplicht zou worden. en dan heeft over drie jaar niemand het er meer over. kijk naar 2K wielrennen nu. iedereen rijdt met helm. en kijkt naar 15 jaar geleden. en niemand reed met een helm. En nu is het gewoon heel gewoon geworden. Jij zegt gewoon helm. Doen. Gewoon doen. Gewoon voor de veiligheid. Daar We gaan het er straks uh, uitgebreid over hebben. Dan uh, Ton Boots. Goedemiddag, Ton. Wat is jouw moment van de week? Uh, vorige week, uh, of zondag, de laatste zondag... Uh, brak Gezink zijn bovenbeen. He, verschrikkelijke pech. Hij was een heel grote pijler voor de WK-ploeg. Hij kan dus nu niet meedoen. Maar ik, hij was zo in vorm... dat ik hem ook wel kansen gaf in de ronde van Lombardije. En dan kijk ik even naar Bart. En, uh, maar... Hij heeft dus ook die grote pech gehad, het gaat nu de Tour de France. Hij is steeds bekritiseerd en naar mijn idee veel te veel bekritiseerd. Hè, want hij heeft grote valpartijen gemaakt. En nu weer deze tegenslag, ook vorig jaar met zijn vader die overleden is. Uh, geen zorgen, uh, Robert. Het komt allemaal weer goed en je komt nog sterker terug. Goed, zometeen uitgebreid gaan we het hebben over uh, Robert Geesink. We gaan eerst nog even terug naar uh, Gio Lippens, Want heel Nederland hangt uh, aan je lippen, aan het strand. En wil graag weten uh, hoe, het, hoe het met... Waar, ja, de zomer is hier begonnen. Dus ja, hier Kopenhagen ligt wat noordelijker, hè, dat weet je. Um, ja, de grote vraag is, hoe zit ze erbij, Marianne Vos? Ja, ze zit er zeker bij. Uh, Annemiek van Vleuten zit er ook bij. Uh, alle andere Nederlandse dames zitten er ook nog steeds bij. Maar het gaat toch een beetje een stak, tactisch steekspel worden tussen die achtervolgende... Landen. Want die koploopster. Clara Hughes, is natuurlijk wel een vrouw die een hele goede tijdrit heeft gereden. Maar die toch langzamerhand wel een beetje stil lijkt te vallen. Want ze rijdt al even op kop. Maar uh, als daarachter niet gereden wordt, ja, dan gebeurt er dus helemaal niks. Want ze kijken elkaar er allemaal aan. Het zijn de grote blokken die elkaar aankijken. Kijk, nu zie je het weer hoor. Nederlandse dames op kop. En die kijken dan even naar links en naar rechts. Dan zien ze dan een Zweedse rijden, een Pools aan de andere kant. De Italianen, die zie je helemaal niet. Maar ja, dat zijn sluipmoordenaars in het fietsen. Dus die fietsen gewoon mee... Die zullen zeker niet de verantwoordelijkheid nemen. En ook de Engelsen met onder andere Nicole Koek, met uh, Emma Pooley. Ja, die doen op dit moment ook even niks. Dus ik denk toch dat de Nederlandse vrouwen het initiatief nu toch echt wel moeten gaan nemen. Want uh, anders wordt het verschil met Clara Hughes wel heel erg groot. En we weten dat ze dat natuurlijk kan. Als jij schaatst en als jij hard schaatst. En dat doe je allemaal in je eentje. En je bent een lange afstandspecialist. Ja, dan uh, kun je uiteindelijk ook wel eens een keer zo'n gat uh, groter gaan maken. We hebben een groepje in de achtervolging. Nu. Geest voor Beke, de Belgische Annemiek van Vleuten zit daarbij. En Kirsten Wild, twee Nederlandse vrouwen dus. Dan hebben we Emma Johansen, we hebben Bresna, dat is die Poolse. En dan hebben we nog een andere Poolse, Kapusta. En even kijken, nee, die Engelse die zit er dan niet meer bij. Maar dat zijn de vrouwen die er achteraan zijn gereden. Wat gaat je met het peloton is niet groot hoor. Het peloton, daar zitten de favorieten in. Maar de vrouw die nu op kop kijkt... Rijdt. ik denk dat ze toch gaat hopen, hoor, op een wereldtitel. 40 seconden is het gat met de achtervolgers. En hoe lang is het nog? En het is nog een kilometer of tien. Meer is het niet, want we zitten in die laatste ronde. Het gaat nu echt razendsnel. Goed, blijf bij ons. Uh, Bart Voorskamp, jouw indruk van de Nederlandse ploeg... Uh, die, uh, als je nu, want je zit naar de beelden te kijken. Wat is jouw indruk tot nu toe? Nou ja, ze, zitten, ze zijn helemaal goed attent. Net rijdt het groepje weg, er zitten er twee mee. Alleen ja, het, het, het dameswielrennen, zoals nu, is er eentje weg. Bij de heren, 10 kilometer, 40 seconden, dan wordt er gewoon uh, zo georganiseerd dat ze zeker terugkomt. Mm -hmm. En hier ga je dan soms toch twijfelen. Komt die organisatie er wel? Dus uh, maar ja, als ze willen, dan uh, rijden ze dat gat gewoon dicht. En dan zitten de Nederlanders ervoor. Dus ik heb er nog steeds uh, alle vertrouwen in. Dus tactisch gezien, zoals het nu loopt, loopt het goed? Ja, ja. ze moeten alleen inderdaad op een gegeven moment misschien een, een mannetje of een vrouwtje opofferen om toch dat gat dicht te rijden. Ja, ja. Want anders dan, uh, zijn ze straks misschien. Wel te laat. We hebben eerder vandaag gezien dat er uh, Rensers meededen uit uh, Syrië, geloof ik, en uh, allerlei exotische landen die doen dan één rondje mee en stappen uit. Moet je die eigenlijk nog wel deel laten nemen? Ja, meedoen belangrijker als winnen, ik weet het niet. Ja, kijk maar, als je alleen de goede laat rijden, wordt het ook zo'n klein peloton natuurlijk. En uh, voor de ontwikkeling voor die landen is het wel goed, al sturen ze maar een paar naartoe. Dan hebben de, de, de jeugd wat eronder zit wel weer iets om naartoe te leven, om voor te trainen, om naartoe te gaan. Dus ja, om ze gelijk uit te sluiten, denk ik dat je die, uh, die derde wereldlanden weer helemaal stillegt. Wel Terwijl juist, we zagen het bij de amateurs, we hadden het er uh, al over, dat er toch een jongen uit Eritrea gewoon leuk meedoet. En dat, uh, ja. dat is natuurlijk wel leuk. Je kijkt nu naar Mario, want uh, jij volgt het wielrennen ook. Ja, als ik uh, tijd heb, dan, uh, dan zit ik zeker voor de buis. En, uh, ja, dat viel mij gisteren op. Dat was een uh, kopgroep uh, in de ene laatste ronde. Bij de nieuwelingen. Ja, ja, bij de beloftes. En daar uh, in de kopgroep zaten een jongen uit Eritrea en een jongen uit Zuid-Afrika. Ja, ja. Uh, als je praat over een voorbeeldfunctie, dan denk ik dat dat in ieder geval wel voorbeeldfuncties voor die sport zijn. Nou, even terug naar de afgelopen week. Uh, uh, Ellen van Dijk en Marianne Vos, zesde en tiende. Voor veel mensen is het gevoel Marianne Vos, die uh, had veel beter gekund, Tom. Uh, had jij dat gevoel ook? Nou, niet? ze had zelf ook dat gevoel, hè. En dat is vooraf. Maar kennelijk is dat tijdrijden toch een ander nummertje dan gewoon in het peloton rijden. Bovendien, zij houdt van heuvelachtig parcours, hoorde ik. Dus uh, dat was het uh, nauwelijks, kan je wel zeggen. Uh, het is haar zelf ook tegengevallen. En... Ik denk dat dit, want ook dit wereldkampioenschap moet je weer in de kader zien van 2012, de Olympische Spelen. Ik denk dat dit weer een goede les voor haar is voor de Olympische Spelen. Gio Lippens, mee eens? Ja, het is zeker een goede les voor de speler. En ze weet in ieder geval waar ze nog een hoop moet gaan uh, verbeteren. Ze heeft natuurlijk in die windtunnel gezeten. Ze heeft uh, zich uh, beter proberen voor te bereiden op de tijdrit dan anders. Aan de andere kant, ze is ook 7 kilo kwijtgeraakt. Hè? En dat betekent dat je toch vermogen kwijtraakt, spierkracht kwijtraakt. Dat je wel beter kan klimmen, maar dat je dat misschien wel verliest op een tijdrit, op het vlakken. Dus uh, wat dat betreft uh, weet Marianne Vos wat ze de komende tijd uh, moet doen. Ze moet in ieder geval nog iets aan die kracht gaan doen. Maar ze is slim genoeg om uit zo'n ja, mindere prestatie uiteindelijk... Uiteindelijk kracht te putten om er uiteindelijk weer beter uit te komen. En uh, dat zal ze sowieso vandaag willen gaan bewijzen hoor. Want uh, die wegwedstrijd was voor haar toch echt het grote doel geweest tijdens dit WK. Ja, voordat we zo uh, de slotfase van uh, de vrouwenwedstrijd ingaan... even terug uh, naar de mannen. Uh, Tony Martin, die wint de tijdrit. Was dat voor velen van jullie een appeltje-eitje? Of hadden jullie het misschien ook op Cancellara uh, je geld gezet, Mario? Nou ja, die Martin heeft natuurlijk eh, dit jaar ook al bewezen dat het een fantastische tijdrijder is. Ja, en met Cancelara, ja, eh, ja, sommige dingen houden natuurlijk ook wel eens op, hè. Ik vergelijk het ook een beetje met, met, met Federer, met het tennis, als we het toch over Zwitsers hebben. Zijn er zijn op het gegeven moment zijn er misschien toch eens mensen die er overheen komen. En, eh, misschien is het tijdperk Cancelara wel voorbij. En, eh, wat, wat Martin liet zien was natuurlijk van eh, bijna ongelooflijke klasse, maar... Ja, we hebben een specialist ja, ook hier. Ik wil een uh, tijd tijdperk Cancellara voorbij? Vraag nou, ik, ik denk het niet. Cancellara die heeft nog de, le de leeftijd om even mee te gaan. Maar hij heeft volgens mij een wat minder jaar. En als ik hem, als ik hem dan heb. In deze tijd heb ik hem een beetje gevolgd. En gekeken hoe hij op de fiets zat. Dat zag er vorig jaar toch allemaal net an, iets anders uit. Hij reed, hij reed veel lichter. Het zag er veel sterker uit. En het, het was eigenlijk, na een paar kilometer kon je eigenlijk wel zien dat hij niet e echt lekker draaide. Wat me wel opvalt is dat uh, de grote versnelling weer een beetje terug is. Tony Martin die. Al een redelijke, redelijke versnelling. En Bert Kraps die met zijn hele grote plaat ook gewoon weer meedoet. Terwijl je een paar jaar geleden zag in één keer de omschakeling van een hele lichte versnelling, hoge beentempo's. En nu zit het toch weer een klein beetje op de kracht terug. Dus uh, dat vond ik wel verrassend. Maar heeft dat ook niet met het parcours te maken? Uh, nee, nee. In principe, nee, om een vermogen te draaien dat kun je altijd op een lichte versnelling. Of het nou bergop is of vlak, dat, dat, kan, dat kan op een lichte versnelling. En die trend nou, lijkt een beetje gebroken weer. Maar ja. is het mode dan? Nou, want mode. Ik, want ik ja. weet dat vroeger ook. Zwa-hinol reed ook verschrikkelijk zwaar. Ja. En toen is Armstrong gekomen, die dat andere propageerde. Is het een kwestie van mode? Het is wel, denk ik, een stukje mode en een stukje wetenschap ook. Kijk, Armstrong heeft bewezen met een hoog beentemper, een hoog wattage te kunnen trappen. En als hij daarmee zeven keer de Tour wint, ja, dan gaan toch mensen toch denken van... Goh, hmm. de hmm. Tour winnen zal misschien niet kunnen, maar als ik dat kopieer, dan, dan gaat dat vast wel goed. En nu zie je op een gegeven moment toch, weer, uh, toch ook weer wat grote versnellingen terug. Bart, wat veel mensen is opgevallen is de tweet van Lars Boom, die niet tevreden was over zijn uh, kleding. Die viel eigenlijk zijn eigen sponsor aan. Van ja, pakken stelt niks voor, is niet snel genoeg. Nee, ja, god, ik, ik heb er ook al veel over nagedacht. Nou ja, even, ik, ik werk ook voor het, het merk Biorese, dus het raakt hem mij een beetje. Normaal ja. lees je daar wat overheen, maar ik, ik vind dat niet kunnen. Um, je, krijgt, je krijgt materiaal van, van, van een leverancier en die, die is gewoon goed. Ik, ik loop geen je nu te houden, maar dat is gewoon goed. Er wordt al jaren mee gerezen en vele wereldtitels opgehaald. Waar reed de wereldkampioen mee? Ja, die rij je ook met bioracer pakken pakken. Ja, het is dus de en, tweede keer dat je hebt gezegd, dat is het nu klaar. Nee, ik, ik, ik noem het woord niet meer. Nee, Ton tot en ik nee, ook nog een keer over ja. komen. Nee, maar het gaat me eigenlijk, eigenlijk meer om, denk ik, dat, de, dat mensen niet weten wat de impact is... om zomaar even een tweetje de wereld in te sturen. Dat, nee. ik, denk, ik denk dat het dat is en ik denk dat het heel dom is en dat er een keer over gesproken moet worden. Onprofessioneel. En dat het dan klaar moet zijn. Ja, ja. Nou, het, het valt mij ook op dat hij dus alleen maar berispjes door de... Of door de Nederlandse uh, wilrijdenunie. Ja, maar ik denk dat dat logisch is. Ik bedoel, ja. Als hij het niet opzettelijk heeft gedaan... dan hoef je hem niet aan de hoogste boom te hangen. Dan moet ja, je hem uh, uh, berispen. Maar het belangrijkste vind ik, en dat dacht ik meteen... Uh, ik geloof niet dat de verschillen met andere landen... door, ons in, door die pakken komen. Hè? Nee, dus, zeker dus, maar, niet als in dezelfde pakken. Laat die rijden morgen. Ja. Ja. Een tweet doe je dus niet uh, opzettelijk. Nou, dat doe je wel. Maar de, laat zeggen, de consequenties heeft hij niet ja. overzien. Ja. De, de, de impact, de impact ja. van de tweet die komt er nu, ja, ja, ja, dat is ja, nog ja, helemaal verkeerd. Ja, duidelijk. Goed, maar het uh, blijft natuurlijk ongemeen uh, spannend. Het verschil tussen Hughes en het peloton. Gio, hoeveel is het? Het is uh, niet veel meer hoor. 18 seconden en het is toch een eenzame strijd. Uh, die kansloos lijkt voor die Clara Hughes. Roodharige Canadees heeft natuurlijk veel power in de poten. Maar ja, dat heb je gewoon als lange afstandsschaapster. ze power genoeg heeft om dat peloton voor te blijven, dat waag ik toch te betwijfelen. Vooral ook omdat de Nederlandse ploeg nu het volledige gewicht op de schouders heeft genomen van deze koers. We hebben een aanval, of we hebben de achtervolging van Loes Gunnewijk, Martine Braschantal Blaak. Dat zijn de vrouwen die het tempo maken aan kop. En daarachter zit dan uh, Marianne Vos in het wiel van Kirsten Wild. Annemiek van Vleuten zit daar goed bij en die zitten een beetje verscholen in de luwte daar van het peloton. Het zijn vooral drie Hollandse vrouwen die dat tempo maken en die het gat steeds kleiner maken met die. Clary Hughes, 15 seconden is het nog maar. Nog 15 seconden Bart, hoe schat jij het in? Nou, ik, ik, ik schat het heel goed in. Ik bedoel, het feit dat, een, uh, dat de Nederlandse ploeg hier op kop rijdt is niet alleen uh, gunstig voor de posities van, uh, van de sprinters die op het gemak zitten. Het geeft ook een stukje zelfvertrouwen. En het, geeft hun, het is een beetje een recht van dat je makkelijker vervolgen kunt blijven als je ploeg op kop zit. Dus uh, ja. ja, ik vind het ik vind een goede zet. Kijk, degene die toch niet kunnen sprinten, laat die maar gewoon op kop rijden. Want die doen straks toch niet mee. En Die hebben ze wel een goede inbreng gehad. Maar ben je niet bang dat iemand zometeen gaat profiteren van het werk van Nederland? Ja, maar, maar die maar, halen joeks niet terug. Jawel, maar ze rijden niet allemaal op kop. Die meisjes die nu op kop rijden, die sprinten straks toch niet mee. Ja. dus de kansen voor Vos die stijgen en stijgen? Uh, ja, die, die zit goed. En de Fleuten zit goed. En Kirsten Wild die is ook rap. We hebben drie hele rappe dames. Dus uh, mm. ik, uh, ik geloof dat er een wereldkampioen gaat worden. Uh, Mario, zet je geld er eens op? Nou, ik zei al, het was mijn sportmoment van de week. Ja. Ja. Ja, dus Ze zitten er nog op het te wachten. Kan het nog steeds. Ja. Nou, to, ton, we, we worden wereldkampioen, hoor ik net. Uh... Nou, ik hoop het wel. Ze heeft het al vier, vijf jaar achter elkaar gemist. En het is voor haar slecht zilver hè, in het uh, wat ja. fantastisch is. Maar ze is al in alle disciplines wereldkampioen ja. geweest. Ja. Natuurlijk hopen we dit en uh, weer met het oog op de Olympische Spelen. Ja, uh, maar dat, we ik, ook even kijken. dat vind ik ook wel het mooie met Marianne Vos. Hè. Dat is de uh, tweede plaats eigenlijk. Uh, die tiende plaats, kon ze geloof helemaal niet uh, meeleven. Ja, ja. Maar een tweede plaats is voor haar wel eigenlijk niks. Ja. Ja, ja. Nou, ja, het is wel het type topsporter waar ik van houd. Hoor. Uh, Gio Lippens, als het uh, uh, aan de tafel hier ligt, is het niet de vraag uh, wie, de wereld, ja, eigenlijk wel, maar wie van de Nederlanders wereldkampioen wordt? Ja, dat is onze vraag ook eigenlijk wel. Hoor. Want die Nederlandse ploeg is toch veel te sterk eigenlijk voor de concurrentie, zou je zeggen, op papier. Maar nu wordt Clary Hughes ingelopen en nu krijgen we een heel nieuw spel. Het is een van de Italiaanse dames, ik dacht dat het Noemi Cantele was. Die daar Clara Hughes inliep en dan is het hele peloton weer bij elkaar. En dan kan het hele spel eigenlijk weer opnieuw beginnen. Want dan kan iedereen toch weer naar elkaar gaan kijken van wie gaat het nog durven. Wie gaat het proberen? Is het een van de Duitse dames die daar nog probeert weg te rijden aan de rechterkant van de weg. Met een Engelse in het wiel. En waar zit je dan als Marianne Vos zijnde? Want nu moet Vos attent zijn. Iedere uitval kan wel eens de beslissende zijn. Want we zitten in de volle finale van deze koers. Nog een paar kilometer en dan weten we wie de wereldkampioen is. Nou, Dan wordt ze dan weer teruggepakt. De Duitse die daar probeerde weg te rijden. 2,5 kilometer is het nog van de streep. Ik zie Kirsten Wild daarvoor aanrijden in dat peloton. Grote dame natuurlijk, grote vrouw met Marianne Vos daar en het wiel. Wild heeft zich opgeworpen hier als de meesterknecht voor Marianne Vos. is toch mooi hoor, want die twee zitten in verschillende ploegen. Hebben door het hele jaar heen andere belangen. Hebben zelfs een strijd uitgevochten om wie er op de baan voor Nederland mocht uitkomen. Maar nu is het gewoon Kirsten Wild die zich opoffert voor Marianne Vos. En als een soort luxe knecht voor haar gaat rijden. De Nederlanders die wedden nog op twee paarden. Niet alleen op Marianne Vos, maar ook Annemiek van Vleuten heeft nog geen... Trap te veel hoeven te doen. Hey, en Dan krijgen we een uitval uh, van een van de Duitse dames. Is dat Judith Arendt daar aan de rechterkant van de weg die probeert weg te rijden. Het is niet de beste sprinster. Maar het is wel de wereldkampioen tijdrijder hier van Kopenhagen die dan probeert weg te rijden. De beste sprinster bij de Duitsers dat is Joko, Ina Joko Teutenberg. Ook wel een uh, veteranen, zo'n beetje. Maar uh, de Duitse wordt weer teruggepakt hoor. Arendt wordt weer gewoon teruggepakt. Een Belgische in het wiel. En dan uh, gaan we kijken of daarachter dan toch ook wel weer de aansluiting komt. Waar blijft Marianne voor? Marjane Vos die verschuilt zich. Die doet absoluut geen trap te veel. Verstandig, valpartij aan de achterkant van het peloton. Zitten daar Nederlandse vrouwen bij? Niet op de weg. Ik zag wel een van de Nederlandse dames die daar even stilstond en op gang moest komen. Maar het was niet Marjane Vos. Kijken wat daar gebeurt. Het is inderdaad een van de andere Nederlandse dames, Loes Gunnewijk. Ja, Loes Gunnewijk wordt daar opgehouden door die val. Maar dat is achteraan in het peloton. Dus geen problemen voor Marjane Vos. Ja, nu vallen ze echt aan alle kanten, hoor. Want ik zag ook zojuist een van de Engelsen liggen, maar Marianne Vos zit daar nog heel mooi, hoor. Samen met Annemiek van Vleutenkirsten Wild, die dat tempo maakt op kop van het peloton. En dan draaien ze de bocht weer om en dan gaan ze de grote weg op. En dan is het natuurlijk afwachten van waar zijn ze, waar blijven ze. Komen ze eraan, dan komen ze eraan inderdaad. Op die licht oplopende weg in de richting van de finish. Nog een meter of 800 is het. Lucinda Brandt die op dit moment helemaal de longen uit de lijf rijdt. Om dat tempo maar zo hoog mogelijk te houden. 1, 2, 3, 4 Nederlandse daar. Daarachter Nicole Koek, de Engelse. Die gaat ook nog mee sprinten hoor. Die is gevaarlijk. Maar die werd al eerder een keer wereldkampioen. in Van Rezen toen ze Marianne Vos klopte. Kirsten Wild gaat de sprint aan vanaf de kop. En dan gaat het steiler worden. Dan gaat het van 1, 2 stijgingspercentages naar 5, 6 Wild heeft het werk gedaan hoor. Die heeft het prima gedaan. Dan is het Van Vleuten die dan op kop komt. En die moet het dan gaan afmaken met Marianne Vos in het wiel. Maar er gaat toch nog een van de Duitsers Die gaat daar links weg. En Vos? Waar blijft Vos? Vos moet nu meekomen. De Italiaanse aan de link... Kant van de weg en aan de rechterkant moet ik zeggen, en dan raakt Vos ingesloten. Daar moet je voor oppassen, Marianne Vos, dat je niet ingesloten raakt. En dan ben ik benieuwd of ze er nog bij kan blijven. Kan ze erbij blijven of kan ze er niet bij? En daar komt ze, daar komt ze, maar ze krijgt kloppen. Ze krijgt, oh, het is de Italiaanse die wint. Het is de Italiaanse die wint. Marjane Vos verliest weer, hoor. Oh, wat is dit een drama voor Marjane Vos. Het is uh, Bronzini die de overwinning pakt. Bronzini die hier wint voor Marjane Vos, voor Ida Teuttenberg, de Duitse. Dan op de vierde plek Nicole Koek. Maar wat laat Marjane Vos zich dan toch kloppen. Dit was de ideale race voor haar. Vorig jaar kon ze nog zeggen, oké, okay, mijn ploeggenoot is weggevallen. Annemiek van Vleuten in de finale. Ik moest het helemaal alleen doen. Ik werd in het pak gestoken door de Italiaanse. Die lieten mij al het werk doen. Maar nu was het de Nederlandse ploeg die het heft in de handen had. Maar ze maakt het niet af. Ze laat zich insluiten. En komt net te laat om Giorgia Bronzini van de tweede wereldtitel af te houden. Want de kampioenen van vorig jaar van Melbourne is opnieuw wereldkampioene geworden. Giorgia Bronzini wint voor Vos en Teutemberg. Bart Voorskamp, zeg het maar. Ja, ze was gewoon de beste, want je zag het in de sprint. Alleen, ze wachtte te lang. Je, je, je ziet haar kijken en je ziet gewoon die andere Rensers om haar heen komen. En op dat moment had ze aan moeten gaan. Haar gedachte was, ik moet lang wachten, ik moet lang wachten. Wat op zich goed was. Want ze was goed, want op het eind wint ze nog bijna. Dus ik, ik, het verbaast mij volkomen. Heel vreemd. Ja, maar ze is gewoon niet goed genoeg. Dus dan is de vraag. Nee, wel... nee, nee, nee. Ze, was, ze was goed genoeg. Ze, ze was gewoon wereldkampioen geworden. Als zij aangaat op het moment dat die anderen over haar heen kwamen. en zij gaat aan, dan komt niemand meer overheen. Dat weet ik zeker. Kijk, je kan nu even herhalen. Je ziet dat ze nu even, een pas, een, even moet passen. Ja, maar ze, ja. ze wacht. Kijk, ja. dus ze, moet, ze, moet, ze gaat te laat versnellen. En je ziet is de Sterkste. Kijk. Ze ja, gaat er ja, overheen. Ja, we zitten naar de herhaling maar, te maar kijken. Maar ze, ze is te uh, laat. Ze maakt al die meters goed op, op, op, op 100 meter. Dus als zij ja, aangaat. Als de ze... finish 10 meter verder had gelegen, had ze. Ja, ze maar waarschijnlijk ja, dat, uh, geworden. ja dat is ja, ja, zo werkt. Maar het goed, niet. zo werkt het niet. Ja, ze rijden daar rondjes, ze weten precies hoe lang die weg is. En het, het is gewoon doodzonde. Die kans, ik krijgt niet zo vaak natuurlijk. We moeten natuurlijk de verklaring van haar zelf horen. En laten we niet vergeten dat ze zilver heeft gewonnen. Hè? Ja, prachtig. Maar ja, als je goud kunt winnen en je hebt zilver, dan is dat natuurlijk een troostprijs. Je hebt wel gelijk natuurlijk. Zilver. En het is nu al de vijfde keer achter elkaar zilver. Maar hier iedereen aan tafel heeft een brok in zijn maag, zal ik maar zeggen. En is heel erg uh, down op dit moment. Ja. Tenminste, dat is mijn maar gevoel. Al, omdat je het er zo goed er over Ja, je ja. ja. het er ja. sowieso. We moeten nog doen. een uur. Ja, en het moment van de week <laughs> is er toch weer niet nodig. Dus ja. nee. nee, nee. Maar goed, is het. Uh, ervaring is er toch ook niet dat haar. Ja, nou, het, het, het, het, het, het, ik. ik je kunt zien dat zij, zij gaat twijfelen. Ze, ze, ze, zitten, ze zit in het wiel. Ze blijft zitten, want ze denkt als ik, als ik ga dan val ik misschien stil. Dus zij voelt waarschijnlijk haar benen. Ze denkt ik moet wachten. Dus zij wacht, alleen ze wacht te lang. Dus ze wordt ingesloten. En dan blijkt ze eigenlijk toch sterk genoeg, want ze komt er weer uit. En ze wint bijna. Op zo'n kort stukje. Dan denk ik van ja, iets meer zelfvertrouwen misschien... Ja. Dat is het dan. Dat was misschien maar geweest. Maar voor de rest is, ging eigenlijk alles goed. Gio Lippens uh, nog even ook in Kopenhagen op de finish erbij. Je beschreef het mooi. Die laatste 500 meter. Vier Nederlanders op kop. Uh. Ja, ongelofelijk. Aan die ploeg heeft het niet gelegen hoor. Wat dat betreft moeten we echt uh, constateren dat die ploeg hier gewerkt heeft zoals het hoort. En dat ze echt uh, Marianne Vos bijna in een zetel in de richting van die finish hebben gebracht. Ja, en dat foutje inderdaad. Ze komt gewoon te laat. Ze wacht net even te lang. Ik denk niet dat het een kwestie is van een gebrek aan zelfvertrouwen hoor. Want uh, zelfvertrouwen heeft ze toch in de jaren genoeg getankt, uh, maar uh, ja, blijkbaar toch een verkeerde inschatting gemaakt. Misschien erop gerekend dat ze wat eerder uh, had, uh, of dat, uh, dat, dat ze tot op het einde kon wachten, maar het lukte dus niet. En als ik, oh, als je dan kijkt naar die gezichten, zeg, onvoorstelbaar. Je ziet daar die Nederlandse ploeg staan, Martine Bras kijk ik in het gezicht. Nou, volgens mij hebben daar wat traantjes uh, gevloeid. Die kijkt uh, alsof ze inderdaad uh, zo meteen weggedragen kan worden. En hier uh, Loes Gunnewijk, die dan even praat met Annemiek van Vleuten, Kirsten Wild, ja, die mag ook. Hartstikke trots zijn. Want die heeft toch tot op het laatste moment echt dat tempo zo ongelooflijk hoog gehouden. Dat het eh, inderdaad bijna niet meer mis kon gaan voor Marianne Vos. De uitslag. Georgia Bronzini dus. Voor de tweede achter een volgende keer wereldkampioene. Marianne Vos. En voor de tweede keer trouwens in een sprint. Marianne Vos tweede. Ina Toitenberg uit Duitsland derde. Nicole Koek uit Engeland. Die wordt vierde. Julia Martisova vijfde. Dan hebben we Hosking uit Australië. Amsterdam uit Groot-Brittannië. Dan Ariane uit. ...uit België. Dan hebben we Lelevite uit Litouwen. En dan hebben we een Française op de tiende plek staan. Bianic. En dan moeten we ineens een heel eind naar beneden. Om de eerste Nederlandse namer Janne Vos te vinden. Annemiek van Vleuten. 24ste. Dus op dat hele kleine stukje zie je toch ook dat Annemiek van Vleuten blijkbaar toch ook niet de benen meer heeft om het af te maken. Want zij was als een soort schaduwkopman uitgespeeld. En heeft dus onderweg niets hoeven doen. Maar goed, zij komt dus tekort hier. En dan kijken we weer verder naar beneden. Ja, dan is het heel lang zoeken. ...naar de Nederlanders. Ik kan ze voorlopig bij de eerste 60 al niet vinden. Nou, ben benieuwd hoor, of er achteraan nog wat dames finishen. Ja, 41 seconden tijdverschil. Dat zijn echt, ja, Martine Brass zie ik daar staan. Op de 74ste plek. Wat een verschillen trouwens op dat laatste stukje. Het loopt echt in de tientallen seconden op dat klimmetje. Maar ja, helaas. Het belangrijkste is misgegaan. Marianne Vos, tweede plek, zilveren medaille. Voor de vijfde, achter een volgende keer. Tweede op een wereldkampioenschap. Dat is een wereldrecord. Ja, dat is op zich een wereldrecord. Wereldkampioen tweede worden is inmiddels toch nog, nou, nog een titeltje. Zometeen meer na vijf uur met onze gasten hier aan tafel. Bart Voskamp, Mario van den Ende en Tonboot. Dan gaan we het over Robert Geesink hebben. Over wel of geen helm in het voetbal. Het bekervoetbal. De toestanden bij Feyenoord Affalai en nog veel meer. Dat allemaal na het NRWaal van vijf uur. Wat ons betreft graag tot zo.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 Kijk op kpn.com slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. Dit is Radio 1.